Er ontstond een definitieve breuk toen Louis van Gaal... twee weken geleden werd aangesteld als algemeen directeur... zonder dat Kruif daarin werd gekend. De ledenraad benoemde gisteravond ook nog een nieuw interim bestuur. In het noorden van Israël is een aantal raketten uit Libanon neergekomen. Volgens het Israëlische leger werd alleen een aantal gebouwen beschadigd. In een verklaring waarschuwde Israël dat de Libanese regering... de plicht heeft dit soort aanvallen te voorkomen... Israël reageert op de aanval met beschietingen op Doelen in Zuid-Libanon. De verantwoordelijkheid van de aanval op Israël is nog niet opgeëist. Mogelijk is het een actie van de Libanese Hezbollah-beweging. Deze maand waarschuwde Hezbollah-leider Nasrallah, Israël. Een aanval op Iran of Syrië zal leiden tot een regionale oorlog, zei hij. In Gorleben is gisteravond laat na vijf dagen... het omstreden kerntransport vanuit het Franse La Haak aangekomen... Nog nooit heeft een kerntransport naar de Noord-Duitse plaats er zo lang over gedaan. Ook waren de kosten nog nooit zo hoog. Transport met 13 vaten hoog radioactief afval... werd tijdens de reis verscheidene keren gehinderd door actievoerders... die de spoorrails hadden geblokkeerd. Ook op het laatste stuk over de weg, van Dannenberg naar Gorlepen werd het transport gestopt door tegenstanders van kernenergie. Bij de acties van demonstranten greep de politie hard in. Daarbij vielen honderden gewonden, onder wie ook agenten... De politie had een kleine 20.000 agenten ingezet om het kerntransport te begeleiden. Dan nog eens weer vrij helder bij een temperatuur van een graad of 4. Overdag eerst nog helder, later bewolkt. En in het noordwestelijk kustgebied in vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur overdag een graad of 9. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. De nacht op 1. Een hele goede morgen en welkom bij het laatste uur van de nacht op 1. Waarin we eerst gaan luisteren naar muziek ongeveer een half uurtje. En het laatste half uur besteden we aan Focus op de Wereld. De rubriek waarin we bellen met hulpverleners uit het buitenland. En in dit geval is dat een hulpverlener in Sri Lanka. En een hulpverlener in de Dominicaanse Republiek. Dat allemaal dus in de tweede half uur, zo rond half zes, maar eerst muziek. En dan beginnen we met het nummer Make My Day van Wouter Hamel en Kipski en nog iemand. Laten we maar gewoon geluisteren. striving not to leave you here alive The day of regret is the day that I met you You got me upset and somehow I just let you You manipulate You instigate Love and time turn into hate Oh what a beautiful day Go outside and play Pretty sure things like my blade van Smokey Robinson. En die Smokey Robinson dat was de componist en manager van The Miracles... en die heeft in het verleden Barry Gordy aangespoord... om een eigen platenlabel te beginnen. En dat was geen gek idee, want dat was de start van Tamla Records... en dat zegt je misschien niet zoveel... maar dat werd later het al bekende Motown. En die Barry, uh, he, die inmiddels uh, al wat ouder is, die is nu 82... die geniet al lang van zijn pensioen in de stad Palm Desert in California. Dat is allemaal van lang geleden, maar er is ook het jaar 2011. En daar draaien we onder andere Jonathan Wilson met Desert Raven. Ja. We thought we knew. Mm -hmm. Further out to sea, I heard the bird's wings over me. The vibrations in the air to my ears. The sun was rising. The desert's lonely, nightfall, disappear The raven who flies through the desert skies Is wiser than you or me The birds have a peace, a stillness of sleep And the desert raven, he has poetry Yeah, goodbye. Goodbye today. It had to be that way. was Emily Jane, Emily Jane Bristow, moet ik zeggen. Ze is nog student aan de Brisbane City Point College. En ze maakt naast haar studie dus ook muziek en uh, vrij goede muziek. Bij dat nummer maakt ze ook een clip en die uh, werd al vrij snel uh, populair op internet. Is ondertussen al meer dan 175.000 keer bekeken. Uh, dat, uh, daarmee zijn we bijna aan het uh, einde gekomen van het eerste half uur. En uh, zometeen volgt nog wat muziek. Maar daarna gaan we uh, bellen met twee hulpverleners uit het buitenland. En ik zei net, uh, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek... maar waar ik zei Dominicaanse Republiek... bedoelde ik eigenlijk Haiti, want die mensen leven eigenlijk net op de grens. Maar ze zijn echt actief in Haiti... Uh, we gaan dus bellen met, uh, met iemand uit Haiti en met iemand uit Sri Lanka over het werk wat zij daar doen, over, uh, over de politiek al daar, over de actualiteit en waar zij tegen aanlopen. Uh, dat allemaal na de volgende twee nummers van uh, Tracy Chapman en de Bombay Bicycle Club.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 Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Het is half zes op dinsdagmorgen 29 november. En in Focus op de Wereld praat ik vandaag met twee hulpverleners. En de eerste die ik aan de lijn heb, dat is Robert de Vries uit Haiti. Robert, goeiemorgen. Ja, Hallo, goedemorgen. Volgens mij is het, voor jou is het ergens tussen goedenavond en goede nacht, hè, geloof ik? Het uh, is hier uh, half twaalf in de nacht, in de avond. Half twaalf. En nog lekker zo uh, warm, of niet? Het is hier altijd lekker warm, hè? Ja. En, en wat is dan warm? Uh, warm is uh, momenteel, uh, ik denk rond de, rond de 32 graden, op, deze tijd, op dit tijdstip. Ja. Oh man, je maakt me hartstikke jaloers. Ja, ik kom maar een paar dagen. <laughs> <laughs> maar als het 32 ja. graden om half de s'avonds is, hoe warm is het dan om één uur overdag? Dat bedoel dat kan oplopen tot uh, 40 graden. Oké, okay. dat is dan misschien en, weer uh, een beetje veel van het groeien, of niet? Ja, nou, soms wel, soms niet. Je raakt eraan gewend, hè? Oké. Okay. Hey, en, uh, en kun jij eens uh, even vertellen, globaal, wat, uh, uh, uh, wat je daar precies doet in Haiti? Uh, ik werk... Uh een half jaar bij uh, Love a Child, een Amerikaanse organisatie. Ja. Uh, een grote organisatie uh, waarin onder andere een weeshuis is, waar we uh, grote voedseldistributies doen. Uh, uh, we hebben nu, wat ik zelf persoonlijk doe is uh, heel erg bezig met het bouwen van een dorp. Zo, uh, er, staan, er staan op dit moment 450 huizen waar 3000 uh, mensen uh, wonen. Ja. Uh, ja, waar we in de afrondingsfase zijn. Dus uh, dat is allemaal uh, gemaakt voor, uh, voor na de aardbeving mensen die gehuizen huizen hebben. Ik wil net zeggen, uh, is, dat, is dat allemaal, uh, maar is dat ook zeg maar, de organisatie waar je voor werkt? Werken die ook met name voor de gevolgen van de of naar aanleiding van de gevolgen van de aardbeving in 2010? Nee, nee, want die, die zijn uh, de, de, de, de directeuren zijn hier al 30 jaar. Oké. Okay. Dus uh, het is wel heel groot geworden na, na de aardbeving, doordat we, we dat het dorp hebben gebouwd. Ja. Yeah. Uh, maar de, de organisatie bestaat al, al, al 30 jaar. En uh, wij we, we we voeden uh, 5000 uh, kinderen, die naar onze scholen gaan, dus die krijgen ook onderwijs bij ons. Mm -hmm. uh, we hebben zeven kerken we hebben ja in de bergen in uh, Haiti Haiti is een bergachtig uh, land ja. dus we hebben verschillende scholen kerken uh, we, we doen voedseldistributies, we geven aan ongeveer 60.000 mensen wat een wat een brede Zo. organisatie want jullie hebben uh, ja. kerken scholen uh, de mensen kunnen er wonen uh, dat is bijna ja. gewoon een heel een heel je bent bijna een soort uh, hoe zeg je dat bijna een soort mini landje binnen Haiti <lacht> Ik heb er ook niet echt een naam voor, maar ik vind het ook uh, vind, we vinden het fantastisch om ervoor te mogen werken. Ja. Hoe, ja. hoe, hoe is dat zo gekomen? Want jij, jij zit al wat langer in Haiti, hè, geloof ik. Ja, we zitten nu 4,5 jaar in, uh, in Haiti. Wij uh, hebben eerst voor uh, Hart voor haiti gewerkt, de Nederlandse organisatie. Ja. En um, nou, na een 4 uh, jaar uh, hebben we besloten om naar Lovetia te gaan. Oké, okay. en, en wie is dus, dan we? Uh, mijn vrouw en ik. Okay. Dus, uh, wij zijn, uh, wij, wij, wij, mijn vrouw en ik hebben drie kinderen. En we zijn hier gekomen met twee van de drie kinderen. Ja. En nu is uh, één dochter getrouwd met een Haitian en woont in, uh, in Brazilië dit jaar. Doe maar. En we, we hebben een zoon uh, die na de aardbeving eigenlijk niet meer op Haiti wilde blijven. Dus die is vertrokken naar het, uh, Oregon. Ja. En die studeert daar nu. En onze oudste dochter die is uh, nooit uit Nederland weg geweest en is nog steeds in Nederland ook getrouwd. Zo. So. Kids verspreid over ja. de hele wereld. Ja, mooi, hè. <laughs> Best wel. Ja, Zie je wele... wel. Ja, wel. We, uh, we, zo, onze oudste, do oudste dochter in Nederland zien we misschien, wel, misschien één, één, twee keer per jaar. Ja. Omdat wij uh, één keer per jaar naar Nederland komen en zij wel eens uh, naar Haiti toe komt. Mm -hmm. uh, onze dochter Brazilië, uh, In Brazilië nu, dat, Die is daar net, dus we dus afwachten uh, ons. Of, die, of we die dit jaar zullen zien. Ja. En onze jongste zoon die, die komt regelmatig naar Haiti... omdat hij als er vakantie is, niet op school kan blijven. Ah, oké. Okay. Hey, maar ja. je, je moet me toch even uitleggen, want ik, uh, ja, ik, ik spreek natuurlijk in, dit, uh, in deze rubriek... vaker hulpverleners die ver weg uit, die uit Nederland komen. Maar ik, ik blijf toch altijd gewoon de, de simpele vraag hebben van hoe kom je erbij... Om vanuit Nederland uh, en, en naar zover weg te reizen en daar je bestaan te vestigen om andere mensen te helpen? Ja, dat is een roeping. Hè? Ik kan het niet anders benoemen dan dat is een roeping. Want, uh, ja, uh, hier zomaar gaan wonen voor je loon, dat, dat doe je niet. Nee. Dus uh, ergens uh, moet, je, moet je een roeping hebben, ergens moet je. Uh, van God een, een, een, een roeping hebben om, om hier naartoe te komen. Maar hoe gaat dat dan zo'n roeping? Word je dan op een dag wakker en denk je Haiti hier is? Ja, nou, bijna wel. Dat toen wij. Um, dat is nu ongeveer 13 jaar geleden al. Dat, uh, dat een zendeling Johan Morenburg naar uh, onze gemeente kwam. En uh, in een gebed vroeg voor een echtpaar om, uh, om te komen helpen. En dan ervaar je, dan uh, proef je dat het voor jou is. Oké. Okay. En, en dan ga je daarmee aan het werken, want je hebt natuurlijk je gezin, je kinderen, je hebt je, je hebt je werk en dat doe je ook niet zomaar in één keer. Dus dat kost tijd. En dat ja. overweeg je een beetje voor vraag je bevestigingen. Want hoe reageerden en, jouw kinderen erop? Nou, in, in, in, in, in het begin zo. Ja, de jongste zoon die vond het uh, die vond het prachtig ja. uh, om, te, om te gaan. En mijn oudste dochter die zei: ja, het is jullie roeping, ik ga niet. <laughs> Nou, dat, dat heeft ze ook volgehouden, dus zij is ook in Nederland gebleven. En de, de middelste dochter, die, uh, die zei, die zei uh, ook dat hij het niet leuk vond, maar die vonden wij nog te jong. Uh, om uh, in Nederland achter te laten, dus die moest van ons een jaartje mee. Ja. En nu is ze getrouwd met de NAIPNAM. Kijk, het kan verkeren. <lacht> ja, zo is dat. <lacht> Ongelooflijk. Hey, en ja. uh, uh, je werkt nu dus voor, voor die grote organisatie. Uh, en wat is dan... Want je zegt, je bent met al die verschillende dingen bezig, maar wat is nou echt jouw, uh, wat, wat is jouw project? Is dat dat dorp waar je net over vertelde? Ja, ik ben verantwoordelijk voor de, voor de bouw van die, uh, van die huizen. Oké, okay, uh, en uh, is dat dan ook iets wat jij, doe je dat dan uitvoerend of was je al bouwkundig of zoiets? Nee, ik was uh, een verzekeringsagent in Nederland. Ja? Dus dan uh, heb je enig idee wat een je maakt. Dat is een uh, andere koek. Ja, ja, maar goed, ja, je komt bij zo'n organisatie en daar is, een, uh, daar, daar is een gat. Daar is geen uh, iemand aan het werk en daar hebben ze dringend iemand nodig. En dat doe je dan. En, en zo komt hoe, dat van het een op het ander. Hoe komen jullie in al oh, dat geld? Want een dorp bouwen met 450 huizen, dat, is niet, uh, dat, dat, dat kost niet niks. Nee, dat zijn allemaal uh, na de aardbeving giftig geweest. Van uh, verschillende Amerikanen en Amerikaanse organisaties en Amerikaanse, vooral Amerikaanse kerken. Ja. Maar ook uh, multimiljonairs uit Amerika die uh, dit project gaan verzitten. Okay. Hey, zo komt dat. En wat is nou precies de status van, uh, van Haiti momenteel? Want natuurlijk, uh, toen de aardbeving net geweest was, was het even overal in, in alle media. En daarna is er heus nog wel wat aandacht besteed. Maar misschien voor de luisteraars die, die het iets minder hebben gevolgd... zou je even een kleine update kunnen geven. Hoe staat Haiti er nu voor? Uh, ja, op, op zich... Uh... Hetzelfde als, als voor de aardbeving, zou ik bijna zeggen. Uh, in die zin dat het nog steeds een armoedig land is. En, uh, en dat mensen nog steeds enorm veel honger lijden. Ja. Uh, wat betreft de aardbeving, uh, je zou kunnen zeggen dat het meest is opgeruimd. Maar dat nu de, de bouw weer begint. Hè? Dus de, de nieuwe opbouw, uh, de, de huizen, de gebouwen, uh, overheidsgebouwen die ze weer aan het bouwen zijn. Dus langzaam en zeker betrabbelt AIT uh, uh, wat dat betreft uit de aardbeving. Zeg maar. maar doen ze dat allemaal zeg maar, uh, uh, door middel van de hulporganisaties? En, en wie bepaalt dan wie waar aan de slag gaat? Ja, dat is, dat is een moeilijkheid op AIT. Dat is ook het meest chaotische van alles. Dat iedereen overal uh, bezig is. En dat er heel weinig uh, uh, uh, gelet wordt op uh, wat, wat kunnen we nu met elkaar doen. Maar, maar hoe, ga, hoe gaat het dan praktisch? Want uh, jij uh, bouwt aan een dorp van 450 uh, huizen. Op, op wat voor plek is dat dan? En, en wie heeft dan bepaald dat jij daar mag gaan bouwen? Nou ja, de, de, de plek, dat is... Ja, ik, ik geloof niet in toevalligheden, maar de plek was voor de aardbeving gegeven aan, uh, aan Loverchild. Een heel groot uh, terrein was gewoon uh, geschonken aan Ja. En uh, de, de directeur van Child, die heeft een... Uh, een beeld, een visie gehad dat, uh, dat daar huizen gebouwd zouden, zouden gaan worden voor de aardbeving. Bijzonder. En dat is, ja, en dat, dat is nu gerealiseerd. Dus uh, ja, uh, maar hoe je, hoe je het dan hebt over al die andere organisaties, ja, iedereen doet gewoon wat hij kan. Ja. Maar, maar wie bepaalt er dan bijvoorbeeld wie er in die huizen komt te wonen? Uh, dat heeft, heeft ook Lofertje afgedaan. Die heeft, uh, we hebben ook een, een kliniek en uh, via die kliniek, al de mensen die bij ons uh, kwamen naar de aardbeving um, via die kliniek, uh, hebben eerst jaren in, uh, anderhalf jaar in een tent gewoond, uh, uh, onze tenten, Loverchild tenten. Ja. En deze mensen zijn ook weer in deze huizen gekomen. Dus deze mensen zijn vanaf de aardbeving begeleid door Loverchild en uiteindelijk in een huis terechtgekomen. Oké. Okay. Wat kun je stellen dat, dat, dat er zeg maar genoeg geld is gestort om, om iedereen in Haiti te helpen? Wordt iedereen geholpen of zijn er ook groepen of uh, bepaalde mensen die, die achterblijven? Ja, dat, dat, dat, dat, dat, zoals je daarnaar kijkt uh, hier op Haiti, uh, uh, is, ja het is heel moeilijk om te zeggen van uh, zijn ze achtergebleven? Uh, voor de aardbeving was het al een grote uh, puinhoop. Ja. Was Haiti al een uh, erg uitmoedig land met heel veel problemen? En dat, dat is het gewoon nog steeds. Ja. Uh, dus in overigens uh, wonen en nog steeds rond de 500.000 mensen in tentenkampen uh, sinds de aardbeving. Zo. Dus, dus dat is nog steeds niet, uh, niet, niet over. Wat heftig. Ja, zeker weten. Hey, en als je daar in Haiti zit, krijg je dan nog wel iets mee van wat er hier allemaal in Nederland gebeurt? Uh, ja, je probeert via internet al uh, het een en ander... Uh, te volgen, maar dat wordt wel minder omdat de mensen die in Nederland uh, bekend zijn, zeg maar, voor ons eigenlijk uh, nieuwe mensen worden die we niet meer kennen en niet meer volgen. Ja, dat lijkt me wel een vreemd proces. Ja, ja nou, het gaat eigenlijk vanzelf, het gaat eigenlijk vanzelf. Dus, zoals de regering worden steeds meer nieuwe mensen die je niet meer kent en uh, dus ook minder interesse krijgt eigenlijk. Ja, maar geldt dat ook zeg maar gewoon voor, de, voor, voor familie en vrienden in Nederland? Of onderhoud on, on, je daar wel nog contact mee? Ja, dat gaat, dat gaat erg goed omdat je tegenwoordig natuurlijk al de, al de media hebt: uh, Facebook en met, met, uh, uh, alle andere huis en uh, uh, gewoon e mailtjes ja. Je blijft dus wel, wat dat betreft wel goed op de hoogte. Oké, okay, want, want wat is jullie doel precies? Willen jullie daar echt nog een hele lange tijd blijven of is er ook nog een soort terugkeer in zicht? Altijd zo de heer wil. Uh, en wij, wij hebben niks meer in Nederland wat dat betreft. Dus in principe uh, volgen wij de wil van de Heer. Oké, okay. maar uh, ik, ik, vind, ik vind dat uh, zeker een mooie gedachte, maar ik vraag me altijd gewoon, ik ben een beetje nuchter. Hoe, hoe kom je er dan achter wat dat is? Ja, door, door te bidden en, en, en ja, uh, om, om, om bevestigingen te vragen. En dat gaat dan echt zo concreet van uh, moeten we nog blijven of moeten we terug? Uh, ja, soms wel, maar we hebben op dit moment uh, niet in de gedachte van uh, we moeten nu bidden van uh, we moeten weer terug, want we weten dat we op onze plek zitten. Oké. Okay. Hey, en is er ja. nou nog, vind, vind jij dat er uh, hoop is voor Haiti Want je zegt voor de aardbeving was het al uh, economisch gezien best wel een zootje in Haiti en toen kwam ook nog die aardbeving erbij. En nu staat de infrastructuur dankzij al die he, massale steun financieel... Uh, kan dat weer een beetje worden opgetuigd door al die verschillende organisaties. Zoals uh, de organisatie waar jij voor werkt, Love a Child, wordt dat weer opgetuigd. Maar um, dan is nog niet uh, het hele economische systeem daar en, en de hele cultuur aangepast. Nee, we hebben, we hebben het uh, wel vaak over hier, ook met de IT aan, Hoe staat de plan ervoor? En... Uh... Echt hoop voor de Haiti, uh, het hele land, is altijd heel erg moeilijk. Uh, daarom proberen wij altijd te kijken naar de individu en de persoon op zich uh, te helpen. En niet te kijken naar, we willen Haiti helpen, want dat is veel te groot. Dat is veel te uh, ongrijpbaar voor ons uh, mens. Oké. Okay. Maar je zegt, we richten ons tot het individu. Jullie helpen wel uh, tienduizenden mensen daar. Ja. Ja, oké, okay. tot zover. Maar ik bedoel, we proberen dat is nog steeds individu als je kijkt naar de miljoenen mensen op Haiti. Ja. Uh, he, dus we proberen ons te focussen ook wat betreft. Maar wat betreft, het is natuurlijk helpen. Maar ook wat betreft het geloof om, om je te, te, te richten op, op uh, mensen, op personen, op kinderen. Uh, om, om een klein beetje in ieder geval verder te helpen in dit land. Ja. Mooi hoor, mooi dat jullie zo inzetten. Hé, hey, eh, eh, als ik een hele gekke vraag moet stellen, Sinterklaas, vieren jullie dat nog daar? Nee, dat bestaat hier niet. <laughs> nee, maar ik bedoel, jij en je vrouw bijvoorbeeld, een gedichtje op eh, 5 december? Nee, nee, nee, nee. Dat is wel uh, gedaan in het begin, maar dat is niet meer zo. Vervaag toch, omdat je omgeving het niet doet? Ja, en, en je kinderen zijn er niet, dus het is toch, ja, het is toch anders. Ja, ja, ja, dat is waar. Hé, hey, wat staat er bij jou op de agenda voor de komende weken? Want het, do het dorp is bijna af. Ja, maar we zijn nog druk bezig met het bouwen van uh, twee bruggen. Dat vinden de Amerikanen wel mooi. Uh, ik als Nederlander. Ja. Uh, om een paar bruggen te bouwen, ja. uh, we moeten dat, uh, nog een, een, een, uh, uh, een paar meter muur op die brug afbouwen. Uh, want het hele dorp is onmuurd voor de veiligheid. Ja. Uh, we zijn nog bezig met uh, de laatste toiletten af te werken. Uh, Toiletunits waar mensen naar het toilet kunnen en zo. Dus we zijn uh, heel druk en voor de rest hebben we natuurlijk ons, ons, ons kinderhuis waar we 60 kinderen hebben. Waar we voor zorgen, waar we mede verantwoordelijk voor mogen zijn. Ja. Uh, dus is gewoon lekker druk. Je verveelt je zeker niet, nee. Mooi hè, nee, Mo mooi nee. werk wat jullie doen. Mochten mensen er nou meer over willen weten, kunnen ze dan nog een bepaalde website bezoeken? Ja, we hebben uh, onze, onze eigen website is www.rdhelpshaiti.com. Oké. Okay. En RD staat dan voor... Robert en Dirkje. Kijk, rdhelpshaiti.com. Als je meer informatie ja. wilt over, uh, over het werk wat Robert en Durkje daar doen. Robert, mag ik jou uh, bedanken voor, uh, voor, uh, voor dit gesprek? Heel uh, dank. Graag gedaan. Uh, vooral veel succes wensen daar met het afronden van de werkzaamheden in het dorp en het bouwen van de bruggen. Ja hoor, oké, okay, dankjewel. Oké, okay, succes. Ja hoor, daar. Nou... Doeg. Dat was uh, Robert uit, uh, uit Haiti. En uh, we hebben ook iemand hangen weer helemaal aan de andere kant van de wereld, ergens onder India. En dat is Gerard. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We bellen met jou helemaal in uh, Sri Lanka. Klopt. Ik, uh, ik ben er zelf uh, nog nooit geweest. Hoe laat is het daar momenteel? Dus het is op dit moment kwart over tien. Kwart over tien in de avond of in de ochtend? Nee, in de ochtend. In de ochtend? Oh, oké. Okay. Dus jullie zijn net, je, je net iets verder dan wij hier. We hebben zeg maar nu 4,5 uur tijdsverschil en straks in het voorjaar de klok weer en nu wordt, uh, wordt vooruitgezet, dan is het verschil 3,5 uur. Oh, oké. Okay. Valt eigenlijk best mee. Ja hoor, dat is goed te doen. Hé hey Gerard, jij, jij, zit, uh, jij woont dus in uh, Sri Lanka, je bent er actief voor de ZOA. Ho, Hoe lang uh, woon je daar al? Ik woon hier sinds augustus 2009. Oké. Okay. En, en waarom ben jij uh, daarheen gegaan en kun je eens vertellen wat je daar ongeveer doet? Ik, uh, ja, ik ben hierheen gegaan om de ZOA te helpen. Uh, ook in ons geval uh, hadden we een onrustig gevoel. Ik werkte als accountant en ik had het gevoel dat ik uh, toch iets anders met mijn leven moest, moest gaan doen. Yeah. En op een gegeven moment zijn we in contact met de ZOA gekomen. En die hebben aangegeven dat ze uh, mij goed konden gebruiken in, in Sri Lanka... En toen hebben we daar goed over nagedacht en gededen. En op een gegeven moment hebben we de stap gezet om met, uh, met z'n drieën, mevrouw, uh, mijn, mijn jongste zoon en ik, uh, richting Sri Lanka te vertrekken. Wauw. En, en even voordat we verder gaan, uh, voor de mensen die het niet weten, de ZoA, wat is de ZoA precies? ZoA is een organisatie die werkt in landen die uh, getroffen zijn door een oorlog of een uh, natuur, uh, natuurramp. En ZoA helpt mensen die daardoor getroffen zijn, vluchtelingen, slachtoffers. Oké. Okay. Want is de ZOA dan bijvoorbeeld ook actief in uh, Haiti waar we het net over hadden? Ja. Ja. Wij okay. werken hoofdzakelijk uh, via partners, maar ja. we hebben daar inmiddels ook een programma aan lopen. Oké. Okay. Jij bent zelf dus in uh, Sri Lanka, daarheen verhuisd met, uh, met je vrouw en zoon, vertel je net. Uh, ja. Ho hoe was dat? Was, was dat een, uh, van, ook van accountmanager naar, uh, naar iets heel anders? Je bent nou, zie ik, hoofd Donor Relations. Kun je eens vertellen hoe die overgang ja, was? Nou, die overgang was heel groot. Want uh, je maakt niet alleen een uh, stap naar een, uh, naar een andere baan, maar je, je maakt een stap naar een compleet andere cultuur. In een ander klimaat. Uh, een andere manier van, van werken. Uh, met collega's die op een heel andere manier gewend zijn om... Um, ...samen te werken dan wat je gend was in Nederland. Ik werkte wel op een groot accountantskantoor... Ja. ...met uh, heel veel mensen van een heel hoge opleiding. En hier werk je met uh, heel veel um, lokale bevolking. Uh, en dat, uh, ja, dat is een hele andere interactie. Uh, uh, maar dat is heel boeiend. En, uh, is, is dat niet dat ook lastig? Ik, ik ben zelf wel eens in, uh, in Albanië geweest bijvoorbeeld... ...en daar werd altijd gezegd, uh, ook door een heel organisatie. Van wat vaak gebeurt als mensen uit het Westen komen met hun hoge opleiding... dan denken ze wij gaan wel even... Of, dan heb je toch op de een of andere manier het idee dat je wel een beetje weet hoe het moet en hoe het moet werken. En, en, en dat je dan daar misschien daar helemaal niet zoveel mee opschiet. Nou, je, je, je moet hier... Uh, het is het goed dat je wat bagage meeneemt en als je managementervaring hebt, uh, zoals ik, dat helpt zeker. Maar een van de verschillen bijvoorbeeld tussen het Westen en het Oosten is tijd. Men heeft hier een heel ander idee van tijd. Bij ons is tijd iets dat heel kostbaars is. Dus wij plannen heel nauwkeurig. En verwachten ook dat als mensen met je een afspraak maken, dat ze ook op dat tijdstip komen opdagen. Ja. Dat is hier absoluut niet zelfsprekend. Oké. Okay. Het is een beetje op z'n Surinaams. Ja. ja, het heeft heel veel... Uh... ...gelijkenissen met culturen als Suriname of Midden-Oosten. Maar betekent dat bijvoorbeeld eh, dus... dat als je op de bus staat te wachten... ...dat die ook gerust een half uur later kan komen? Nou, hier, hier, hier heb je heel veel bussen in Colombo. Dus op zich, als, als er een bus een keer niet op tijd komt achter... ...dan is er altijd wel een uh, bus die ervoor of erna komt. Dus ja. dat, dat, dat valt op zich mee. Maar als je bijvoorbeeld een afspraak met een collega maakt... ...en je zegt we hebben om half, half elf een vergadering... Dan moet je hem echt gewoon uh, opsporen en zorgen dat hij er ook is, want uh, het gaat niet vanzelf. Maar verlies je daardoor niet heel veel tijd? Ja, je verliest veel tijd. Dus je moet daarop anticiperen. Door op te, voor te zorgen dat je nog wat anders werk te doen hebt. Of je moet er gewoon ook zelf voor zorgen dat die collega altijd aanwezig is. Ja. Maar goed, het is nu 2011. Je hebt twee jaar gehad om uh, te wennen. Nu, nu, ben je, ja. nu ben je, denk ik, wel helemaal ingeburgerd, of tenminste helemaal. Je bent wel ge gewoon onderdeel geworden van de cultuur daar. Ja, je, je weet je, je weg te vinden en je moet je realiseren dat het uh, positieve en negatieve kanten heeft. En als je weet hoe je de mensen uh, moet benaderen en als je ook weet dat uh, als ze ja zeggen, dat dat niet een onvoorwaardelijk ja betekent, dan hou je de rekening mee, dan, dan vraag je een keer door en maak je extra afspraken om zeker te maken dat je elkaar goed hebt begrepen. Ja. Oké. Okay. Hey, en dan ja. even wat meer over het werk specifiek. Want het is dus uh, Sri Lanka. Nou ja, we weten allemaal, of tenminste de meeste mensen weten wel... in Sri Lanka heeft een hele lange burgeroorlog uh, gewoed. Uh, ja. een, een jaar of ja, maar... 25 die pas volgens mij sinds 2009 officieel voorbij is. Klopt, ja. Dat is ja. ook de hoofdreden ja. waarom ZOA daar actief is, hè, denk ik. Ja, het is ook goed dat je dat even noemt. Um, in, in, in dit jaar en zeker in de komende maanden uh, komen er heel veel toeristen die, die, die Sri Lanka bezoeken. En die komen hier voor het uh, mooie strand en voor het lekkere weer. En dat ja. is natuurlijk uh, prima. Maar er is ook een andere kant uh, aan Sri Lanka. En dat is inderdaad de kant van, van de oorlog die uh, in, augustus, sorry, in mei 2009 en dan, uh, ten einde is gekomen. Hè. Dat was een conflict... ...tussen um, de Tamil-tijgers, een verzetsorganisatie die is voortgekomen uit de Tamils... Yeah. ...en het Sri Lankaanse regeringsleger. Yeah. Um, en de Schillingsreger heeft de Tamil-tijgers verslagen. Iedereen was er blij om. Um, als gevolg van uh, de laatste fase van de oorlog zijn er heel veel militairen uh, naar het uh, noorden uh, gekomen... ...in het gebied waar de Tamils wonen. Yeah. En... Iedereen begreep dat, omdat er oorlog was. En toen de oorlog afgelopen was, was de gedachte dat langzaam maar zeker die militaire aanwezigheid zou worden afgebouwd. Um, dat is niet gebeurd. Uh, sterker okay. nog, het lijkt erop dat de militairen daar niet weggaan. Um, je ziet het aan allerlei zaken. Um, er worden nu huizen gebouwd voor militairen om daar permanent uh, te blijven. Je ziet dat... Um, niet de civiele overheid, maar de militairen nog steeds voor het zeggen hebben. En ze drukken ook steeds meer een stempel op het dagelijks leven. Je hebt bijna voor alles heb je toestemming nodig van, van de militairen. Het is in onze gebieden, in de dorpen waar wij werken, bijvoorbeeld niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren zonder toestemming van de militairen. Ja. Vaak willen ze er ook bij zijn. Dus voor langzamerhand is daar het gevoel in het noorden... Dat ze bevrijd zijn van de taanwiltrijvers, maar dat er een nieuwe bezetting voor in plaats gekomen is. Ja, want ik, ik vind het vreemd, want is er dan niet een soort, zeg maar, gewoon een, een, een normale overheid, slash regering waar zij de macht aan over moeten dragen nu? Um, nou, er, is een, uh, er zijn lokale autoriteiten op zeg maar provincie op district en uh, lokaal niveau. Ja. Maar die worden um, overruld door de militairen. Dus als zij al een beslissing durven te nemen. En die beslissing is de militairen niet wel gevallig. Dan wordt die uh, overruled door uh, wat de militairen bepalen. Ja. Maar hoe, hoe, hoe zit? Zijn ze dan, uh, zijn ze misschien bang dat het, dat het verzet weer opnieuw vorm gaat krijgen daar in het noorden? Dat ze zo actief daar hun een, een stempel op blijven drukken? Ja, dat is een van de redenen waarom er nog steeds zoveel militairen aanwezig zijn. En op zichzelf genomen was dat ook wel te in de eerste fase na, na de oorlog. Met name in de gebieden waar de Tamil tamotijvers heel sterk in waren en waar ze ook zeg maar, hun basis hadden. Ja. Maar inmiddels is die oorlog twee jaar um, achter de rug. Er is geen enkele uh, aanslag meer geweest sinds die tijd. Dus de reden om met zo'n enorme hoeveelheid militairen daar aanwezig te zijn, is, is, is verdwenen. En het lijkt erop alsof er andere motieven zijn om uh, daar te blijven. Oké, okay, en, en wordt er dan nog in de media wordt daar, uh, over, over gediscussieerd? Is er, uh, is, is er verandering op komst? Of, uh, of, of is het een beetje een situatie die stagneert? Ja, je moet je realiseren dat hier in Sri Lanka er. Media zijn die voor het grootste gedeelte aan de, band van de over, aan de band van de overheid zijn. Je hebt hier geen volledige vrijheid van media. Je hebt een aantal onafhankelijke kranten, maar die leggen zichzelf zelfcensuur op. Omdat ze weten dat als ze te kritisch schrijven, dan ondervinden ze daarvan de gevolgen. Okay. Dus er is in die beperkte ruimte die er is, uh, wel kritiek op het beleid van de overheid en... Men vindt het ook ongeloofwaardig, maar nog steeds het argument van het op, mogelijk opduikend terrorisme wordt gebruikt om de militaire aanwezigheid te rechtvaardigen. Ja. Maar het is heel lastig om die discussie te voeren. Ja. Maar wat, wat, ik, wat ik nog niet zo goed begrijp, want je hebt dan de, de, de militairen die nu aan de macht zijn, maar Sri Lanka is officieel gewoon een democratische republiek. Is, is dat dan iets wat, wat meer een soort term is? die wordt, wordt dat niet echt toegepast dan? Zijn er geen verkiezingen? Jawel, dat is het probleem. Als je van een afstand naar Sri Lanka kijkt, dan is het een land als een land met een democratie, met een rechtssysteem, met een economie. Als je wat, wat dieper inzoomt, dan zie je dat dit land wordt geregeerd door de president en zijn familie en de kliek daaromheen, die het leger, de politie en de rechtelijke macht in hun greep hebben daarmee gewoon in staat zijn om gebruik te maken van de machtspositie die ze op dit moment hebben. Oké. Okay. Dat, dat, dat ik, ik, heb ik, ik zocht het even op, want het, ik zag dat de president alleen maar weggestemd kan worden als meer dan twee derde van de regering daarvoor zou stemmen. Ja, maar hij dat... heeft... Uh... Hij heeft de grondwet aangepast um, omdat hij een meerderheid uh, had in het parlement en een gedeelte van de oppositie nou, als het ware gekocht heeft, was hij in staat om die grondwetwijziging door te voeren. En dat betekent in principe uh, onbeperkte macht. Ja. Ik, ik zou nog lang over die politiek door kunnen praten, maar we hebben nog een kleine twee minuten, dus ik wil ook graag nog even over jouw werk uh, hebben. Uh, ja. Wat staat er voor jou uh, deze week uh, op het programma? Waar ben jij nu mee bezig concreet? Ik ga vanmorgen een um, bespreking voeren over het, uh, ons livelihood-programma. Dat is een programma gericht op het, uh, het creëren van werkgelegenheid, uh, uh, inkomensmogelijkheden voor onze doelgroep. Dat zijn de mensen die uh, zeg maar getroffen zijn door, door het conflict. Het zijn vaak ja. uh, de voormalige de, de, de vluchtelingen die gedramatiseerd zijn. En wij proberen ze te helpen om weer hun bestaan op te bouwen... Um, aan boeren en vissers. We proberen ze te helpen om dat weer op te pakken, maar ook een betere prijs te krijgen voor een, voor een product. Oké, okay. echt een soort, een soort stimulans voor een eerlijke economie? Ja, we proberen ze te helpen om uit die greep te komen van armoede en uitbuiting. Uh, daar kan ik heel veel over vertellen, maar ik vrees dat we daar onvoldoende tijd voor hebben. Ja, dat klopt. Ik, ik, zou je graag, uh, ik hoop dat we elkaar uh, nog eens spreken binnenkort in een nacht op één. Uh, want die, het, is, het is allemaal heel interessant. Ik vind die politiek daar interessant, hoe dat zit na die burgeroorlog. Maar minstens zo interessant is natuurlijk gewoon het werk van de Zoa. Uh, we hebben dan niet de tijd om het daar heel uitgebreid over te hebben. Maar is er wel, kunnen mensen op internet daar meer over vinden? Ja, ze kunnen naar de website van Zoa gaan. Dat is www.zoa.nl. Als je daar dan inzoomt op Sri Lanka, dan zie je ons, ons programma daar. Ja, ik je staan. Okay. Gerard, ik wil jou bedanken. Ik hoop je dus snel nog eens te spreken in de Nacht op 1... om wat meer door te praten over jouw werk. Voor nu bedankt ja. en veel succes daar. Dankjewel. Tot morgen. Yo, dit was de Nacht op 1, dames en heren. Na, uh, na dit programma volgt het uitgebreide Radio 1 Journaal. En verder wens ik u een fijne dag.